In de rechtbank in Lelystad gaat het op dit moment over de moord op Rayan. Dat Syrische meisje van 18 werd vorig jaar vermoord. Haar vader, die is gevlucht, zegt dat hij het gedaan heeft. Het Openbaar Ministerie denkt dat ook de twee broers van Rayan daarbij geholpen hebben. De broers wijzen vooral naar de vader die ze als een tiran omschrijven, vertelt verslaggever Onno Beukers. Als hij dan thuis kwam, zeiden ze dan verborgen we altijd de riemen en ook slangen, gasslangen, waarmee die ons dan kon slaan. Want dat gebeurde. Geregeld. En zelfs toen ze ook gevlucht waren naar Turkije... werden ze daar ook nog met een snoer mishandeld... als ze niet deden wat hun vader zei. Voor de zaak is drie dagen uitgetrokken. De uitspraak is begin januari. Er zijn nog meer NPO-programma's die gaan verdwijnen. Het gaat om deze twee programma's van NOS Sport. Goedenavond, dit is Studio Voetbal. Door bezuiniging op de publieke omroepen wordt de stekker nu ook uit andere tijden sport en studio voetbal getrokken. Studio voetbal gaat nog tot komende zomer door. Andere tijden stort. Sport stopt in 2027. In Frankrijk zijn vannacht twee gevangenen ontsnapt. gebeurde in Dijon. Het lijkt erop dat ze de tralies van hun cel hebben doorgezaagd. Eenmaal buiten zouden ze hun lakens hebben gebruikt om over het prikkeldraad te komen. Pas vanochtend werd ontdekt dat ze weg waren. Ze zijn nog spoorloos. En de oudste nog levende kat ter wereld woont misschien wel in Zoetermeer. Poes Szymanski is namelijk 33 jaar oud. Terwijl katten normaal niet veel ouder worden dan een jaar of 15. Omroep West vroeg aan haar baasje wat het geheim is. Ja, er is geen geheim eigenlijk. Goede verzorging is natuurlijk belangrijk. Toch wel regelmatig uh, controle bij de is belangrijk. Gezonde voeding, maar geen bijzondere voeding. Tegenwoordig wel de, de senior varianten van <laughs> brokjes en zakjes, dat wel. Hè. Dus ja, ik heb geen geheim, maar hij heeft gewoon zelf sterke genen. En uh, dat is het gewoon. Ja, ze denkt er nu over om bewijsstukken naar Guinness World Records te sturen. Die zeggen nu nog dat de Britse kat Flossie de oudste ter wereld is. Maar Flossie is pas 29. Het weer bewolkt op sommige plekken buien. In het oosten ook af en toe zon. Het is vanmiddag maximaal 8 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden nu snel korter. In Noord-Holland rijdt het nog wel langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Amsterdam sloten een kwartier op onthoud. De A9 we richting Amstelveen vanaf Amsterdam Zuidoost ook zo'n 10 minuten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 Bye. Uh -huh. Sleep, emotional, involved with feelings deep inside. I hear your voice as I pick up the phone Girl, you're telling me that you're all alone Children's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 Gonna find us. We'll leave the world behind us. When, When I, I make love to. Oh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 Dat hij aan heeft gesworven en de grens overging met slechts een pad. Maar hoe meer drank hoe erger, zelfs vrede woorden zijn verhalen.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 En wie gelooft er nog in sprookjes, Wie gelooft er nog in mij? En wie durft er nog te dromen? Zal het in ogen wel rusten jij? Wel rusten jij? Wel rusten jij? Wat kun je nog alleen laatste druppel uit een kan? Wie hoort nog een verhaal over ver weg is dan?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 Spread love all over the world a uh, world uh, world uh, world